Reis op de plaats. Een serie door Heerde van de Ploeg. Regie S. de Vries Junior. Vierde deel. Over schrijven. Moet u horen. Met mijn baas, professor Broos, en eerste assistent, dokter Vlaarstra, reisde ik naar de 15e eeuw, naar het stadje Borstelen. De bevolking van dit plaatsje had een hekel aan ons. En daarom besloot de professor een reden te houden om die luid te overtuigen van onze goede bedoelingen. <lacht> nou, dat werd een mooie toep. Er was niks met die middeleeuwers te beginnen. Tenslotte klommen ze zelfs op het podium om ons af te tuigen. Maar gelukkig, Narcissus, een soort wijsgeer en de enige joofvolle borsteler hielp ons ontvluchten. Sistus, waar kwam je ineens vandaan? Ik ben de hele avond in de buurt gebleven. Ik vreesde al dat het mis zou gaan. Ik wil zeggen dat u er niet veel vertrouwen in had. He? Helaas niet ten onrechte. Ik ken het volk en ik ken de professor nou een beetje. Zo, zo, hier is het. Deze deur moet u door. Dan komt u op straat. U moet zo snel mogelijk de stad verlaten. Hier bent u niet veilig. Nee, dat vermoed ik al... Die deur is op slot. We zitten in de val. Je moet ook maar luisteren. Hier is de schuld. Oh, dat valt weer mee. Goeiedag, zusjes. Het is van behoefte bij het gehaast afschetsen. Nou, zo zal het geen... U moet opschieten. Ik hoop maar dat men niet gezien heeft dat ik het vast u hielp. Brengt u mijn groeten over aan de twintigste eeuw? Ja, hoe weet u dat? U moet niet alles onmiddellijk willen doorgronden. Zo even tijdens uw reden heeft u het zelf verklapt. Maar gaat u nou, snel! Ik kan het relatief kan wat langzamer. Dit, dit houdt niet vol. We hebben al veel tijd verloren. We moeten snel naar de stadspoort. Het zal niet meevallen die te vinden in deze duisternis. Maar het is prettig te beseffen dat we tenminste één bondgenoot hebben in dit tijdperk. Wie had, wie had dat ooit gedacht? Hè? Mijn waardering voor deze betrouwbare geleerde stijgt zeer. Hij is in ieder geval stukken beter dan die druilhoofd van de burgemeester. Ja, inderdaad. Die stadsvader is, is weer buitengewoon tegengevallen. Maar ja, hij is ook geen wetenschapsman. Hij had totaal geen overwicht over de massa. Kliep liep hem volkomen uit maar, maar wij zijn ontkomen. Ja, het stemt, hij is niet tot uitbundige vreugde. Die bijeenkomst was georganiseerd om ons de kans te geven ons in Barstelen te handhaven. En nu zijn we al blij dat we het gebouw heel verlaten hebben. En het moet nog blijken of we uit de stad kunnen komen. Houd? In naam des burgemeesters wil. Huh? Waarom houdt in naam des burgemeesters wil? Zijn wil is wet. Wie bent u? Mijn naam is Hartelust. Ik ben een rakker. Aangenaam. En dit is Broos de Snaak, Vlaagstra de Guit en ik ben Beuk de ja, Alsjeblieft, Beuk. Dit is een rakker van de schout. Laat hem te vriend houden. Mag ik uh, u vragen, heer? Hartelust. Nee. Het is aan mij vragen te stellen. No, maar, had u nou, vraag. Tuur naar hartelust. Wat spoelt gij op dit duister uur? Een ieder rust reeds vredig? Dat betwijfel ik. Antwoord mij. Wij trainen voor de vierdaagse stil, toch? Waar doet gij op? Spreek! Of mijn land zal u vellen! Hij bedoelt, wij trainen voor de vierdaagse veldtocht. Uitgesloten. We leven in 1488. Een vierdaagse veldtocht naar het geheimzinnige licht? Wij zullen pogen dat mysterie op te lossen. Het licht? Ja. U huh. liever dan ik hoor. Mag ik u vragen wat de weg is naar het dichtbijzijnde stadspoort? In deze duisternis raakt men de richting kwijt. Dat is heel eenvoudig. Rechtuit en linksaf bij de eerste zijstraat. U bent er zo. groet heren. Het geluk zijn met u. U zult het nodig hebben. Het ligt. Ik moet er niet aan denken. Nou, vlucht naar de stadsport. Kunnen we die beter eerst tegen langs de burgemeesterswoning gaan? We hebben niks bij ons, niet eens het ontbijt. Uitgesloten. We moeten zo snel mogelijk de stad verlaten. Wie, wie had kunnen we dat dat dit zou gebeuren? Daar is de poort. Het is gesloten. Ja, natuurlijk. We zullen de wachter om hulp moeten verzoeken. Het is te hopen dat hij van niets weet. dat huisje daar schijnt licht. Laten we maar eens kijken wat we kunnen bereiken. Oh, laat me er wat pardon. Ik zal wel iets improviseren. Aan u improviseren heb ik voortreffelijke herinneringen. Dat we zijn gesloten. Dit beste wachter is juist de reden van ons kloppen. Wees zo vriendelijk en open de deur en onze dank zal je deel zijn. Dat kan niet, we zijn gesloten. Ja, ja dat vond dan wel eerder. Ik zal niet opnieuw het inzetten dat je juist daarom zo vriendelijk moet zijn de deur te ontgrendelen. Kom wachter, doe je nou eens van je beste zijde. Dat kan niet, we zijn gesloten. Uh, ja, precies. Na zonsondergang komt niemand meer de stad uit. Uit. En waarom niet? Opdracht van de burgemeester persoonlijk. Vanwege het geheimzinnige licht. Ja, maar wij zijn speciale gevallen, wachter. het wangedrag moeten we de stad verlaten. De rust zal pas weerkeren als wij buiten zijn. Oh, wacht even. Jullie zijn die uh, vreemdelingen die we vanavond te pakken zouden nemen. Mm -hmm. Ja, ik vond het toch zo jammer hè, dat ik dienst had. Oh, ja, je hebt niets geweest, hè? goeie wacht, dat was een ruwe band. Wellicht, ja, dat was de bedoeling ook. Nou, jullie zijn er al goed afgekomen, als ik het zo bekijk. Het is wel erg genoeg dat we dus uit de stad worden gezet. Eh, eerlijk gezegd, het werd tijd. Het is een bevel dat ik met genoegen zal uitvoeren. Ik ben blij dat ik tenminste nog iets kan bijdragen. Gelukkig. Ontsnapt. Ja, je ja, had ons niet naar beneden moeten halen. tegenover die pubbel. Ja, het, het was onze enige kans. En laten we ons verheugen over de geslaagde ontsnapping. Dat zal niet meevallen. Om over ja. twee maanden of ze ter een te komen in de kelder van de geweest. En ja, dat is van later zorg. Voorlopig dienen we ons gedurende twee maanden in deze tijd te de handhaven. Moest het nou ook zo lopen? Nou zal ik plantje ook niet meer zien. Ja, Is dat zo'n ramp? Ja, dat begrijpt u natuurlijk niet, maar ik zal er erg missen. Ja, ik heb er vanavond nog gezien. Het was een van de fanatiekste schrijfsters. Nou, ja, dat is lastig. Zo'n meisje zal ons huis niet uitschelden. Ja, nee. Ja, maar toch heb ik het gehoord. Ja, Beuk. Ik moet je van harte feliciteren dat je hebt kunnen onttrekken aan de invloed van deze gewikste, doortrapte, verleidster. Gewikste, doortrapte, verleidster. Ja. Komt u daarbij? Die is een schat van een meisje. Ja. En ze maakt mij ook graag. Het enige wat er tussen ons in staat is een paar eeuwen. Nou, dat is geen kleine geet. overwint alles. Beste jongen, je neemt toch geen vrouw die vijf eeuwen ouder is dan jij? Mijn moeder was ook ouder dan mijn vader. Hoeveel ouder? Vier jaar. Oh. Luister. Wat is dat nou? S'nachts mag niemand de stad verlaten. Ja, zo gaat het met alle regels. Als er eenmaal van afgeweken wordt, dan gaan we ze steeds nog jalander toepassen. De burgervader loopt persoonlijk aan de kop van de muur. Op 14 van het meteen. Kom professor, lopen. Ja. Dus ze, ze halen ons in. Laten we... Laten we stoppen. En een beroep doen... op de redelijkheid van die stedelingen. Hey, denk je dan. U moet af en toe een tussensprint maken. Dat het uw wilschalop. Ja, ja, ja. Waar we... Je vakster, maar ik. Ik ben bek af. Ik, ik. Ik kan niet meer. Er is nog één mogelijkheid. Verklap u die dan snel, op. de professor loopt op zijn laatste benen. Naar het licht. Dan durven ze ons niet te volgen. Akkoord. Verder bereid moeten we niet verzuimen Spikes mee te nemen. Wat eigenlijk. Mijn hart klopt nu mijn keer. Wat een bof dat u op het idee kwam om in de richting van het licht te vluchten. Ik ja. Ja. ja, inderdaad. Dat was zo redding. Ze zijn. ze zijn weg. Ik geloof dat we nu wel terug kunnen gaan. Ja, maar. waar bent u naartoe? Onze redding ligt bij dat schijnsel. Alleen bij dat licht zijn we, zijn we veilig. Nou, dat zou je niet zeggen. Als je die middenleiders trouwens hoort. Die bijgelovige lieden zijn louter aangewezen op gisteren. Beuk heeft dit schijnsel al lang als elektrisch licht gerubriceerd. Wat is daar nu voor angst aan jagen? Ja, Het dat je de de e eeuw geen elektrisch licht verwacht. En toch moeten we doorlopen. Het is onze enige kans. We kunnen altijd nog wegsprinten. We zijn nou goed getraind. Nou, vooruit weg. Oh, maar wees voorzichtig. Ja. Nee. Ja. We zijn er nou bijna. Zo, het laatste stuk kruipen. Wat ik weet dat schapsmandel wil in de jaren. Ja, Beuk heeft gelijk, heeft het is beter dat we kruipen. Ja. Ja. Ik protesteer. Ik hoor stemmen nog hè? Nee, tien minuten. Nee, twee minuten. Zappelijk. Ja, dat is U gaat de verkeerde kant op. Wat? Uh, Willen jullie nog verder gaan? Ja, we hebben geen keus. Kom, volgt u mij maar. Uh, uh, uh, Kijk eens aan. Maar dit is toch niet angstaanjagend? Twee moderne metalen bumbalo's. Hm? Da daar, daar zitten twee keels. Wat een moderne kleding hebben ze aan. Gelijk op tijdgenoten. Nee, ja, toch niet? Hebt u zoiets al eerder gezien? Stug. Nee. Nee, het is een vreemd geheel En dan die voortreffelijke verlichting. Deze lieden moeten beschikken over een kennis die, die de mijne benadert. Ik vrees zelfs dat we hun kennis hoger moeten aanslaan. Ik sta paf. U legt paf. Ik vraag me af hoe die lieden hier komen. Misschien op dezelfde manier als wij. Onmogelijk. mogelijk. Als er anderen dan ik zelf ook dit te rijden aan het experimenteren waren, dan had ik daar ook getwijfeld niet zoveel ja, Maar het kan geheim gehouden zijn. Ja, Perfect. misschien zijn het wel Russen. Ja. Die van pet het witte is als ik een wit Rus. Ja, dan mogen we wel van een spierwit Rus spreken. Nou, laten we nog eens wat dichter kijken hè. Daar Dan kunnen we misschien iets verstaan. Ja. ja. Doe. Uh, ja, hoe laat zou je komen? Eh, uh, kwart over half, precies. Nog één minuut dus. Dan moet hij al in de buurt zijn. Zeg, ze verwachtte niemand. Ja, dat was verder. Nog maar niet gezien worden. Misschien kan hij ons kamp niet vinden. Laten we roepen. Vergeet niet dat hij ons kamp niet zoekt. Maar we kunnen hem inderdaad wel helpen, roepen haar. Professor Bloos! Ja, dat hè. Professor Broos! Ja, Hier moet u zijn! Dat kan niet! Ik geef toe dat mij ook vreemd heeft doorgeknikt. Professor Broos! Mysterieus. Vooruit, Buk. Sta eens op en vraag deze lieden wat ze wensen. U kunt de pip krijgen als ik ze fijn afwees. Nee, verruid helemaal moest je maar terugsturen naar je eigen tijd. Dit is mijn eigen tijd. Ik word toch niet betaald voor nachtwerk. Professor broos? Hoort u mij? Hallo! Nou moet hij toch te hm? Laten Laat het boek er nog eens op nalezen. Ja. Je... ja. Ja, hier staat het. Om kwart over elf werd de professor ontdekt tussen het Struip was bij het kampement. Hmm, dat moet dus uh, daar zijn. Toen de geleerde namelijk meende ontdekt te zijn, riep hij... "Zacht. dat is... dat is bij voorkomende raad van hoe u alles zo nauwkeurig weet. Verbluffend woordelijk hetzelfde. Nee, Goedenavond, heren. Blij dat u er bent. Ah. Ik... Ik eis van u dat u onmiddellijk, en, en, en als ik zeg onmiddellijk, dan bedoel ik. Waarschijnlijk onmiddellijk. Hoe weet u dat, weer? Dat staat allemaal hier in dit boek. Dit is een heel goed boek, alles klopt tot in details. Ja, die schrijver wist er heel wat van. Ja, als het niet onbescheiden is, dan zou ik eens willen vragen: wie is die schrijver die alles van ons zo goed weet? Laat hem de titelpagina van het boek maar even zien, Leo. Ja. Hier heb je het. Ah, mooi, is, ja, maar... mooi, ik dank u wel, zeer. Reis op de plaats. Een handleiding voor terugreizen. Geschreven door. De... Verrek, de Vlaagstra! Doe dokter Vlaagstra. Zo, Vlaagstra. Daar is wel en waarom heb je me dat nooit verteld? Ik heb nooit een dergelijk werk geschreven. Onzin. je was natuurlijk bang dat ik je kwalijk zou nemen... dat jij probeerde geld te verdienen aan mijn uitvinding. Ik herhaal, ik heb dat werk niet geschreven. Dat is waar. U moet het nog schrijven. hè? Hij moet het nog schrijven? Een poosje na deze trip geeft meneer Vlaagstra dit werk uit. Wat hm. van dat plan? Heb je me toch nooit iets verteld, Vlaagstra? Ik ben het helemaal niet van plan... Ik hou niet eens van schrijven. Maar dat is niet erg. U leent gewoon dit boek van de heer en u schrijft het open. Dat is een prima plan. Ja, maar dat gaat niet. Dan pleeg ik Ja, U mag toch zeker wel van uzelf ja, schrijven. Ja, ja, ja. Wacht door nou eens even. Daar klopt iets niet. U bezit een boek dat toch geschreven moet worden. Maar hoe komt u daar? Gewoon gekocht in een boekwinkel. Zeker voor verkoop. Uitgesloten. Ik hoorde er iemand met Toch vraag vlag ik door deze twee heren. Mag ik proberen het u uit te leggen? Het werk is nog niet geschreven... ...maar toen wij het kochten was het wel geschreven. Iets is niet in het heden. Het wordt in de toekomst gemaakt. Maar desondanks in het verleden gekocht... ...is belachelijk. Ik begrijp dat u het vreemd voorkomt, maar... Uh, ...we hebben het later gekocht. Vanneer dan? Nou, in onze eigen tijd? Juist. Ja, om precies te zijn gedurende de boekenweek van het jaar 2500. Wat dat graag. Dan leeft u nu nog niet. Nee, nee, nee, het kan waar zijn. Ik begin te begrijpen hoe het in elkaar zit. Dat moet u mij dan toch eens even uitleggen. Nou, wij zijn uit onze tijd teruggekeerd naar 1488. Indien men over een verhaal halen beschikt, is het ook mogelijk om vanuit andere tijden. ...latere tijden terug te keren naar 1488? Ja, dat kan ik bevestigen dat het mogelijk zijn. Nee, maar dat is mogelijk. Zo is het gebeurd. Deze mensen hebben zich laten terugschieten, maar niet uit 1960, maar uit 2533. Ja. Dat tolereer ik niet. Ik laat anderen niet mijn machine gebruiken. Wij hebben de machine niet gebruikt. Die is totaal verouderd. Zou totaal verouderd zijn in uw tijd. Uitgaande van uw heden heeft u gelijk. Maar in mijn heden is de wetenschap veel verder. Nog verder? U staat pas aan het begin. Heeft men inmiddels de maan bereikt? Momenteel heeft men een verbinding met de maan van om het uur en binnen het uur door middel van een of andere afstandsruimtebank. Maar, en wanneer kwamen er voor het eerst mensen op de maan? Als ik het mij goed herinner was dat in uh... 1963. 1963, uh, 1963 naar de maan, ja. Dat is het belangrijkste nieuws tot op heden. Ja, maar wat is tot op heden? Wat een een vraag. Tot vandaag natuurlijk. Langzamerhand kom ik er toe me af te vragen wat vandaag is. Ik bedoelde met tot op heden, ons heden, al is het niet heden. Het heden van die twee heren hier is onze toekomst. En wij ontmoeten elkaar in ons wederzijds verleden. Het wijde keven wij voor bijvoorbeeld de burgemeester en Narcissus het heden vertegenwoordigt, terwijl ons heden voor de 26e eeuw verleden is. Ik geloof dat ik het op deze wijze voor iedereen duidelijk heb samengevat. U bent toch wel zeer bevoorrecht, professor, om kennis te mogen maken met collega's die u als simpele pionieren op alle gebieden zullen beschouwen. Wat kunt u hierdoor enorm veel opsteken? Vergist u zich niet, wij zijn geen geleerden. Wat? Niet. Wie bent u dan? Uh, het wordt inderdaad wel tijd dat we ons even voorstellen. Ja. Wie u bent, weten we reeds uit het werk van Dr. Vlaagstra. Nu dan, uh, dit is mijn vriend Marius Octan, Just en ikzelf ben Leopold Radier. En uh, het is enigszins beschaamd dat wij erkennen geen wetenschapsmensen te zijn. Mm -hmm. Daar hoeven u zich toch niet voor te schamen. Wie weet hoe hij zich nog opwerkt. Ja, als vriend nou even zijn mond houdt... dan kan meneer hier vertellen welk beroep hij uh, voert. Wij zijn... Uh, employés van een reisbureau. Ja. Huh? Wij onderzoeken de mogelijkheden om excursies naar het verleden te organiseren. Huh? Excursies? Nee. Dat is het einde. Als ik had geweten hoe onze aankomelingen met mijn kennis zou omstringen... ...dan was ik nooit begonnen aan de bal van mijn verhaal halen. Nou, je moet het niet zo zwaar opnemen. Kijk, de mensen vervelen zich gedurende hun vakantie. Waar kunnen ze naartoe? De wereld is zo klein. En om nou iedere keer weer naar Venus, Mars en zo te gaan... ...dat wordt ook vervelend. Fysiek kan ik iedereen aanbevelen. Ik doe het vaak in mijn vakanties... Maar ik zei, hoe waar? Kom, dus kan ik mijn spekje wel afschrijven. Ook in de 26ste vormt de vrije tijdsverstelling dus nog een probleem. Nou, het valt me wel tegen. Van mijn aanzaterdag van zoiets nog altijd die tv te lossen. Wij pogen het op te lossen, maar dat neemt u ons kwalijk. Goed. Ik zal er geen woord meer aan voorstellen. Ja, dan nou, mag ik eens wat vragen? Wat zijn uw conclusies? Zijn er mogelijkheden om trips te organiseren naar het verleden? Ja... Uh, die... De hotelreserveringen leveren moeilijkheden op. Men weigert bespreking van kamers te aanvaarden... voor mensen die eerst honderden jaren later zullen leven. Bovendien eisen onze cliënten uh, ook als in de middeleeuwen arriveren... warm en koud stromend water, een modern kamerinterieur... en voedsel zoals ze thuis gewend zijn. En hoe verder we teruggaan, hoe moeilijker het wordt om dat te verzorgen. Probeer het het in onze tijd? Dat hebben we al gedaan. Er bestaat namelijk veel belangstelling voor die, uh, voor die wereldtentoonstelling van 1958. Die... Uh, die, die expo, ja dat primitieve gedoe, trekt de mensen. Hè. Ja, ook de middeleeuwen zijn zeer aan We kunnen zo 200 boekingen krijgen voor het bijwonen van de koning van Karel de Grote, maar die plechtigheid is helemaal uitverkocht. Ja, ja. En uh, andere grote gebeurtenissen? Dat loopt aardig. De slag bij Nieuwpoort, om maar iets te noemen, die trekt enorm veel mensen. Zo. We bestuderen de mogelijkheid tot het maken van dagtrips met lunch te Duinkerken, Maar de bevolking werkt niet mee. Ze zijn absoluut niet oordrongen van de mogelijkheden die hierin zitten. Als ze het handig opzetten, dan kunnen ze schatten verdienen, souvenirs, ijs, prams, toppen, patat, friet, noem maar op. Die winstkansen, doorziet ziet men in uw tijd beter. Hebben jullie ja, ook nog belangstelling voor oudere tijden? De kanoenen vaten, nou die andere harige jongens. Dat is te lang geleden, dat wordt veel te duur, hè? Bovendien is het zeer gevaarlijk, dat volk begrijpt helemaal niks van onze toeristenzaken. Die leefden veel te ja, natuurlijk. Nee, ja, daarom beginnen we niet. Maar voor de latere eeuwen hebben we een heel goed plan ontwikkeld. We stichten zelf nederzettingen in alle mogelijke tijden. We houden de streekbewoners zo veel mogelijk buiten. Hoe komt u dan een materiële persoonlief? Dat sturen we allemaal terug uit onze tijd. Dat kan toch niet? Ja, natuurlijk wel. Vergeet u niet dat sinds dat eerste exemplaar dat u bouwde... de verhaalhalers aanzienlijk zijn verbeterd. Wij zijn bijvoorbeeld niet zoals u aangewezen op een machine... die in onze tijd staat en die ons terug moet halen. Wij hebben een kleine verhaalhaler meegenomen... en daarmee maken we de terugreis. Juist, ja. Tja. Er is dus heel wat verbeterd. U schiet zich niet alleen naar het verleden... Maar ook naar de toekomst. Daar komt het ook meer, ja. Yes. Maar we moeten toegeven dat dit allemaal mogelijk is gemaakt door professor Bos. Tot in onze eeuw had men rekening met zijn ideeën. Praag mag ik wel zeggen. Hm? Ja, het was misschien beter geweest als u dat mij had laten mompelen. Nou, dacht ik je er zelf op moeten komen? Huh? Ik ben niet zo onbescheiden dat ik jou zulke dingen ga voorzeggen. Uh, ik weet niet wat de heren voor plannen hebben, maar uh, ik zal voor om thans naar bed gaan. Nu wel? Die onze gedachtenwisseling is juist zo interessant. Inderdaad, maar het loopt tegen half twaalf. Nou, wie laat er nog op tijd? of er iets vast te leren. U heeft gelijk, maar in het boek van dokter Vlachteren staat dat we om half twaalf naar bed gaan. Daar moeten we ons aan houden. En bovendien blijft u toch bij ons logeren. We kunnen dus nog genoeg besprekingen houden. Dan we blijven logeren. Staat dat ook in het werk van dokter Vlachteren? Inderdaad. Je hebt dus jezelf uitgenodigd, Vlaag. Geen kwestie van... Wij zullen het hoogelijk op prijs stellen, indien wij u onze gasten mogen noemen. Dat noem ik toch Een zeer aantrekkelijk voorstel, maar nee, dit mogen we toch echt niet doen. Nee nee, nee, nee, nee, nee, hierover valt niet meer te praten. U bent onze gast. Rust u maar eens flink uit. Er staat u nog heel wat te wachten, volgens het boek van dokter Vlaagstra. Overschrijven. Dit was het vierde deel van een seriehoorspel, Reis op de plaats, door Heerde van der Ploeg. Ko Arnoldi was professor Broos, Jan van Ees zijn assistent dokter Vlaagstra, John Soer zijn bediende beuk. Louis de Brede, burgemeester van het 15e eeuwse stadje Bostelen, Rien van Moppen, de wijsgeer Narcissus, Johan de Sla de rakker van de schout, de Marcas de poortwachter. Jaar Meijlenveld en Johan Wolder waren Marius Oktam en Leopold Radeer, de twee reisleiders van het reisbureau, uit het jaar 2533. De regie had S. de Vries junior.